12 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Goedemiddag, Peter Kloosterhuis. Kloosterhuis, zo. Zal ik helemaal opnieuw beginnen? Peter Kloosterhuis, hoofdevenement van de NOS. Die komt zometeen langs om na te praten over de Prinsjesdag-uitzending van gisteren. En dan met name ook het debat van de partijvoorzitters. Dat hoort u zometeen in lunch. Nu eerst het NOS-journaal met Doral Megens. Goedemiddag. Minister Dijsselbloem biedt opening aan oppositie, maar zonder geld. Onderwijsbond AOB dreigt met acties tegen onderwijsakkoord... en minimisverkiezingen in Frankrijk verboden. In Limburg is het nog bewolkt regenachtig. Op andere plaatsen in het land schijnt geregeld de zon. Trekken wat buien over, eerst vooral aan de kust, later vandaag overal. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. Minister Dijsselbloem staat open voor aanpassingen in dat pakket van 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Maar in het NOS Radio 1-journaal voert hij daar vanochtend wel wat aan toe. Ik heb geen wisselgeld in de zin van dat ik nog een miljard ergens heb verstopt die ik op het goede moment ineens tevoorschijn tover. Dus voor alle voorstellen geldt dat men ook een dekking zal moeten aangeven. Dat vind ik ook heel normaal.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 dan te veel vinden. Uh, CDA heeft ook gezegd dat ze zich zo nog steeds verantwoordelijk voelen... voor de begroting. Dus als dat het uitgangspunt is, dan weten we ook... Nou, okay. uh, alternatieven zijn prima denkbaar. Maar dan moeten we het ook met elkaar hebben over alternatieve dekkingen. En nogmaals, dan kom je ook alweer snel in... weer andere vervelende maatregelen. Dus het zal nog niet eenvoudig worden. Minister Dijsselbloem, vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Amerikaanse president Obama wil dat het Congres alsnog strengere wapenwetgeving doorvoert. In een televisieinterview reageerde hij op het bloedbad in Washington van maandag, waarbij 13 mensen omkwamen. I do get concerned that this becomes a, a ritual that we go through every three, four months, where we have these horrific mass shootings, and yet. Volgens de president is de controle van mensen die een vuurwapen kopen... op dit moment niet streng genoeg. De 34-jarige schutter op de marinebasis had psychische problemen... en hij was al eerder betrokken geweest bij schietincidenten. In het Vondelpark in Amsterdam is zaterdagnacht een man ernstig mishandeld. Volgens de politie werd hij aangevallen omdat hij homo is. De man wordt aangesproken door een andere man die daar kennelijk rondhangt... en dan wordt hem gevraagd, hoor jij daar ook bij? En daarmee doelde hij wellicht op het feit dat het een mannenontmoetingsplaats is. En voordat het slachtoffer het zich eigenlijk realiseert... wordt hij onmiddellijk minstens tien keer gestoken door die dader... zowel in zijn gezicht als in de rest van zijn lichaam. De man van 55 is inmiddels weer thuis, waar hij van zijn verwondingen herstelt. Gesteld. De politie in Amsterdam is nog altijd op zoek naar de dader. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Het rommelt in onderwijsland. Het ministerie van Onderwijs presenteert morgen het Nationaal Onderwijsakkoord. Maar dat is niet ondertekend door de grootste onderwijsbond, de AOB. Algemene Onderwijsbond zette gisteren het akkoord al op internet. Maar dat moest er onder druk van het ministerie weer afgehaald worden. Ben Hogenboom, vicevoorzitter van de AOB, nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Hoogenboom, um, waarom moest dat er weer afgehaald worden? Nou, omdat er uh, een, uh, een, een misvatting was ontstaan. Uh, de, de minister had zowel in de Kamer als in de media... als in persoonlijke gesprekken met ons aangegeven... dat ze met Prinsjesdag uh, helderheid zou geven... over de consequenties van de NOA voor de begroting. Maar blijkbaar hebben de partners die dat NOA uh, wel ondertekend hebben... besloten om het aanstaande donderdag pas te presenteren. Ja, u was, was, was te vroeg mee. Ja, u was er te vroeg mee. Ja, te vroeg. Wij dachten dat we dat op de printjesdag daar zouden kunnen ja. presenteren. En toen moest u onder druk van het ministerie terugkrabbelen. Wij, wij hechten aan een goede uh, uh, open communicatie met het ministerie. En als het ministerie zegt dat zij er baat bij hebben om dat te doen... Ja. Uh, en wij ons werk gedaan hebben om iedereen te laten zien... wat in dat nationaal onderwijsakkoord staat, dan halen wij het eraf. Want u bent uh, voor de zomer uh, al uit het overleg gestapt. Hè? U heeft het niet ondertekend, dat, uh, ja, dat akkoord. Het deugt ja. niet, zegt u. Wat is er mis mee? Nou, omdat uh, in de kern ons gevraagd werd om het regeerakkoord nog een keer te ondertekenen. En uh, nou hebben wij uh, redelijk veel kritiek op dat regeerakkoord. En vooral over de, over de pretentie van dit kabinet dat er ge, uh, geïnvesteerd zou worden in onderwijs. En dat men de positie en rol van de docent zou versterken. Beide worden niet waargemaakt. En in de gesprekken die we voerden over het NOA kwam ook nadrukkelijk naar voren. dat Het ministerie en de bestuurders in het onderwijs. Geen uh, nee. stappen zouden zetten om dat te doen. Want uh, u zegt uh, 150 miljoen euro verdwijnt de komende jaren uit dat onderwijs. Die worden weggesneden. Uh, nou wat wij zeggen ten aanzien van die 150 miljoen. Dat is dat het kabinet zegt dat er 300, uh, 3000 banen voor jongeren bijkomen. Waarvan onduidelijk is of dat extra banen zijn of gewoon behoud van banen. Maar de financiering daarvan uh, is maar voor twee jaar geregeld. Dus uh, over uh, anderhalf jaar is dat geld dus weer uit de begroting weg. Ja, maar het onderwijs, uh, de woordvoerder van onderwijs zegt... van, er staat wel tegenover dat er uh, een, een investering van 265 miljoen wordt gedaan... in, in basisonderwijs en, en middelbare scholen. Ja, en dan moet je goed kijken waar dat geld vandaan komt. Dat betekent ook weer een verschuiving. Geen investering, maar weer een verschuiving. Hmm, de gegrogel met cijfers, zegt u. Ja, en dat zeggen wij niet alleen. Dat zeggen ook veel politici die uh, begrotingen goed kunnen lezen. Er wordt niet extra geïnvesteerd in onderwijs. Oh. En wat gaat u nu doen? Uh, wij gaan samen met onze leden nu bekijken... voor wat uh, wij het beste kunnen ondernemen... om uh, onze kritiek op, het, uh, op uh, de plannen vorm te geven. Oh. Wat en gaat u de, de, de leden politiek... voorstellen als, uh, als, als, als oplossing? Als oplossing? Wij hebben zelf een zevenpuntenplan uh, ingediend, nou, voor de zomer. Dat hebben we ook in de bespreking over het Noa naar voren gebracht... En dat gaan we samen met de leden verder doorwerken. En wellicht als alternatief voor dat wat er nu voor ligt uh, naar buiten brengen. Ja, en als dat uh, niet wordt overgenomen? Dan zullen we alles in het werk stellen om onze belangenbehartiging effectief te maken. En daar ja. kan alles in houden. Ja, vertel eens wat, wat kan er dan gebeuren. Ja, we willen die nou horen. Nou ja, wat u dan van plan bent als dat zeven uh, nou, puntenplan het bijvoorbeeld niet haalt... Als onze leden zeggen dat wij moeten lobbyen. Als onze leden zeggen dat wij ingezonde stukken moeten schrijven. Als onze leden zeggen dat we samen met hen eventueel de straten moeten gaan. dan zullen we dat doen. U gaat actie voeren, begrijp ik. Wij gaan allerlei acties ondernemen. Om, te, uh, om ervoor te zorgen dat ons beleid effectief wordt. En desnoods uh, met spandoeken naar, uh, naar het malieveld? Nou, onderwijsmensen uh, zijn niet zo van spandoeken. Misschien hoofdbuitjes of, of iets dergelijks. <laughs> maar. Uh, als het duidelijk is. Ja, als maar duidelijk is dat u, dat u het er niet mee eens bent en als we dat maar kunnen ja. zien dan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik dank u wel voor de uitleg. Ben Hogenbom van de AOB. Niks dit is het NOS journaal door Rald Megens. Misverkiezingen met kleine kinderen die worden verboden in Frankrijk, heeft de Franse Senaat besloten. Er was heel veel kritiek op de minimisverkiezingen in het land. Correspondent Ron Linker nu in Parijs. Ron, um, zijn er veel van dit soort verkiezingen in Frankrijk? Ja, er zijn in Frankrijk twee grote landelijke competities... van die uh, Minimis-verkiezingen... waar ja, de honderden, zo niet duizenden kinderen aan meedoen. Hè. De leeftijdscategorieën variëren dan van zes jaar uh, jong tot dertien jaar jong. Er worden eerst regionaal allerlei competities gehouden. De winnaars daarvan die strijden dan in december in Parijs... om de titel Minimis France. Uh, die wedstrijd wordt ook uitgezonden op televisie. Althans, werd uitgezonden... want die praktijk wordt dus als het goed is verboden in Frankrijk. En waarom uh, komt er nu een verbod? Ja, er is een lange weg aan die stemming uh, in de Senaat vannacht vooraf gegaan. Anderhalf jaar geleden is de regering al begonnen met zo'n wetsvoorstel uh, te schrijven. Dat is nu pas door het parlement. Kijk, de gedachte achter dat verbod is dat kinderen, meisjes, door dit soort wedstrijden... Uh, denken dat uiterlijk alles is, belangrijk is. Dat, en dat is geen goed uitgangspunt voor jonge kinderen, vinden de opstellers van de wet. En dus moet de praktijk uh, verboden worden. Maar als je gaat kijken naar die stemming van vannacht... 196 tegen 146. Wat aangeeft ja, dat lang niet iedereen mee eens is. Sommigen eh, vinden dat de Franse regering zich niet moet bemoeien... met in hun ogen onschuldige hobby's. Anderen vinden een verbod een veel te zwaar middel. Hmm. En, en hoe serieus is dit? Is het is bijvoorbeeld te handhaven? Ja, dus het is de handhaven. Men kan de organisatoren natuurlijk makkelijk traceren. En er staan ook geen uh, misselijke uh, straffen op. De straf die iemand riskeert die toch zo'n verkiezing gaat organiseren... is een celstraf van twee jaar. Een geldboete van 30.000 euro. Afhankelijk dus van wanneer die wet precies ingaat. Op welke datum is het dus binnenkort gedaan... met de minimisverkiezingen in Frankrijk. Ron Linker in Parijs. Dankjewel. Het televisieverslag van de NOS van Prinsjesdag gisteren heeft 40% meer kijkers getrokken dan vorig jaar. De rechtstreekse uitzending met de rijtoer, de troonreden en de balkonscène trok gemiddeld bijna anderhalf miljoen kijkers. Vorig jaar waren dat er nog ruim 1 miljoen. De belangrijkste verklaring voor de stijging is volgens kijkcijferdeskundigen het aantreden van de nieuwe koning. En verder heeft ook het slechte weer een rol gespeeld. Sport. Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Barcelona. De Catalanen wonnen de Champions League drie keer in de afgelopen acht seizoenen... terwijl Ajax in diezelfde periode maar één keer de groepsfase overleefde. Velen zijn dan ook bang dat Ajax geen schijn van kans maakt tegen Barcelona. Toch wil coach Frank de Boer zich niet zomaar gewonnen geven. Ja, dat is nooit mooi als, je, als men het zo erover denkt natuurlijk. Dat geeft aan natuurlijk dat wij misschien niet in onze beste moment zitten...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 FC Os heeft een nieuwe trainer, Gert Aandewiel. Volgde naar NEC vertrokken Anton Jansen op. Aandewiel heeft een contract voor de rest van het seizoen getekend in Os. Eerder was hij al werkzaam als hoofdcoach van Sparta en Haarlem. Wielrenster Marianne Vos rijdt ook de komende jaren voor Rabobank Lift Giant. Vos heeft haar aflopende contract met twee jaar verlengd. Rabobank verlengde ook de verbindenissen van Lucinda Brandt en Annemiek van Vleuten. Een Sanne van Paassen verlaat de ploeg aan het eind van het seizoen. Een oud springruiter en tegenwoordig paardenhandelaar Jan Tops... heeft flink in de buidel getast voor een talentvol springpaard. Tops betaalt het recordbedrag van 11 miljoen euro voor het paard Palouet Dallon. Het tienjarige springpaard maakte grote indruk op de EK in Denemarken. Waarschijnlijk gaat Edwina Alexander, de Australische echtgenote van Tops... het paard in de toekomst bereiden. 12 minuten over twaalf, exact. Nog één keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Dijsselbloem biedt aan over de kabinetsplannen te praten met de oppositie. Maar extra geld is er niet, zei hij vanochtend in het Radio 1-journaal. Homo-hater slaat toe in het Vondelpark in Amsterdam. En minimisverkiezingen in Frankrijk die zijn binnenkort verboden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van twaalf uur. Zometeen Guylaine Plag met lunch. Zweden zijn slim...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 Plach. Goedemiddag. Uiteraard blikken we uitgebreid terug... op hoe Prinsjesdag in beeld en ten gehore is gebracht. Voor het eerst werd er gisteravond op primetime... een televisiedebat gehouden op Prinsjesdag. Maar of het publiek er nou wat wijzer van werd... Tot ja, ik wil misschien wel meedoen. Misschien oppositie. wel meedoen. Dat meer over heren Dan de de heren. mag ik u verzoen. Niet door elkaar te schrijven, want niemand kan het verstaan. Kijk, dat konden we verstaan en dat was Ferry Mingelen. Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, die schreef er een pittige blog over. Hij zit vandaag in het Mediaforum samen met Juri Albrecht, directeur van De Bali. En de 69-jarige oud-profvoetballer Henny Ardesh uit Enschede is onze quizkandidaat vandaag. De hoogste score in de nationale Nieuwsquiz staat op dit moment op 48 punten. Dit is Radio 1. Lunch. Het Twitter-account van Nu.nl heeft een half miljoen volgers. In 2007 begon de Niels site berichten te versturen via Twitter. En de eerste tweet was een bericht over Ajax. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman denkt wel te weten waarom de tweets van Nu.nl zo populair zijn. We gaan eigenlijk heel zuinig om met, uh, met het Twitter. Dus we doen dat. Ja, maximaal 25 keer uh, per dag. En echt uh, uh, ja, alleen als het, echt, als het groot nieuws is, of als het nieuws is. Dus nu.nl heeft daarmee zichzelf gewoon gevestigd als, uh, als het account dat je moet volgen als je op, het, op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws. Volgens Hoekman is het nu.nl met een half miljoen veruit het grootste nieuws-account en zelfs groter dan die van de Volkskrant, NRC en De Telegraaf bij elkaar opgeteld. Maar weet ze dus bij nu.nl of al die 500.000 volgers wel allemaal echt bestaan? Er zitten ongetwijfeld nepaccounts tussen zitten. Dat is uh, lastig uh, uh, voor ons om dat uh, precies te achterhalen. Zeker omdat er ook zoveel zijn. Uh, uh, wat je wel ziet, en met name als je kijkt naar de, naar de, de, de laatste volgers... Dat, dat er veel zogenaamde eitjes tussen zitten. Dat zijn mensen die nog geen uh, profielfoto hebben geüpload. Uh, ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook wel logisch. Want nu.nl is ook, uh, omdat we zo groot zijn... eigenlijk het eerste account wat veel mensen gaan volgen... Die we alles nog niet ingesteld. Um, en vandaar zijn snijdje. Overigens zijn het niet alleen uh, Nederlanders die ons volgen. Want ik kwam erachter dat de, de, de, onze populairste volgen... Ik dacht heel even dat dat Ruud van Nistelrooy was, de oud oudvoetballer. Maar dat lijkt toch echt Barack Obama te zijn die ons volgt. Dus dat maakt het Twitter nog ineens nog wat interessanter. Gertja Poekman, hoofdredacteur van nu.nl. En overigens heeft die Barack Obama zelf 36,7 miljoen volgers op Twitter. Dus nu.nl kan nog wel wat groeien. Een opmerkelijk initiatief van het Openbaar Ministerie. Want het OM zoekt studenten crossmediale journalistiek die op een innovatieve manier verhalen willen vertellen. Aan de telefoon hoofdcommunicatie van het Openbaar Ministerie, Erwin Schiewink. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan die studenten doen, wat u betreft? Nou, het is, uh, het is een beetje het bedoeling dat wij uh, de verhalen die in de organisatie uh, volop leven... en dat zijn verhalen op het gebied van uh, de van de misdaad moet je denken aan uh, verhalen op het gebied van cybercrime of overvallen of, of geweld. Dat wij die verhalen uit de organisatie gaan ophalen en op uh, ja, diverse podia gaan vertellen. En waarom gebeurt dat dan niet door communicatiestudenten... of een PR-bureau of voorlichtingstudenten? Waarom journalistiek? Nou, wat, wat wij wel aardig vinden, wij willen het een beetje op een, uh, op, op een journalistieke manier aanpakken... voor zover dat bij ons, uh, dat bij ons kan natuurlijk. Uh, wij vinden het leuk om mensen met een frisse blik van buiten... en dat zijn uh, studentenjournalistiek over het algemeen uh, zijn dat zeker... om met een, ja, met een blik van buiten naar onze eigen organisatie te gaan, uh, te gaan kijken. En ze moeten ook echt journalistieke producten gaan maken. Dan kun je denken aan, uh, aan filmpjes voor onze Facebookpagina... of voor onze, uh, onze intranet-site of voor onze internetsite... of verhalen voor het blad wat we, wat we uitgeven. Dus we denken echt aan journalistieke producten. En als ze nou kritische verhalen gaan schrijven? Ja, dat kan. Um, wij zijn er ook niet op buiten om een, om een glad imagoverhaal te vertellen... want uh, daar geloven we helemaal niet in... Waar we wel op uit zijn is om, is, ja, om meer te vertellen wat we uh, bij het Openbaar Ministerie precies doen. En uh, daar past dit goed in. Moet er meer openheid komen over het Openbaar Ministerie? Is dat de bedoeling? Nou ja, we, we hebben uh, toch al een hele tijd geleden de, de trend ingezet... dat we transparanter willen zijn over wat, uh, wat we doen. Daar past een, uh, een proactief mediabeleid uh, past daarbij. Maar er past ook dit soort initiatieven passen daar, denk ik, uh, denk ik, goed in. Maar is het nou alleen voor intern gebruik? Of is het vooral de bedoeling dat die journalisten ook naar buiten gaan met hun verhalen? Nou ja, we, we gaan per verhaal bekijken waar het uh, het meest geschikt voor is. Uh, maar het is ook zeker de bedoeling om, uh, uh, om ervoor te zorgen... dat mensen hun verhalen op externe podia vertellen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan onze Facebookpagina of op ons, uh, onze internetsite, dus ook echt voor, uh, voor externe publicatie. Toch een beetje een imago-boost-kwestie? Ja, nou ja, imago, imago vind ik niet zo goed bij ons, bij ons pas. Ik zou het liever houden op, uh, uh, ja, op nog meer vertellen wat, uh, wat we hier allemaal doen. En we hebben prachtige verhalen. En uh, het is hartstikke leuk om te zien dat, dat jonge, enthousiaste mensen daarmee, uh, daarmee aan de slag gaan. Ja, drugshandel, cybercrime, overvallen, dat klinkt natuurlijk ook allemaal heel avontuurlijk. Het gaat wel ergens over, inderdaad, ja. En, uh, Krijg nou ja, ook weer, van die kuifjes die gaan solliciteren? Ja, dat hoop ik. Uh, die, zijn, uh, die zijn van harte welkom. Ik heb gisteren de eerste vijf uh, die deze week aan de slag gaan ontmoet. En uh, ja, dat zijn nog leuke, leuke frisse types. En uh, nou, ja, zoals je op onze. Op onze advertentie ook zag, zoeken we nog een, nog een paar mensen. Dus ik zou uh, goede studenten journalistiek, die nu aan het luisteren zijn... zou ik uh, vooral willen oproepen om naar uh, om.nl te gaan. Daar kunnen ze onze vacature ja, nou. nog zien. Heeft u zo weinig en... reacties gekregen dat u nog een oproep moet doen? Nee, we hebben, we hebben echt wel een aantal goede reacties gehad. Alleen zijn op het laatste moment uh, zijn nog één of twee mensen afgevallen... zoals dat soms, uh, zoals dat soms gebeurt. Dus uh, we, we zoeken nog een paar, uh, een paar goede studenten. Succes ermee. Erwin Schieving, hoofdcommunicatie van het Openbaar Ministerie. De politie in Groningen en Friesland zet filmpjes... van gevaarlijk rijdende automobilisten op YouTube. Voor het project A7 Veilig werkt de politie met dashboardcamera's. De automobilisten worden eerst langs de kant van de weg gezet... om het filmpje te bekijken. En vervolgens komen de beelden op internet. De politie wil weggebruikers daarmee attent maken op asociaal weggedrag. Dit voorjaar kondigde de politie aan dat ze niet meer wil meewerken... aan het televisieprogramma Blik op de Weg... omdat ze haar mediabeleid meer zelf in de hand wil houden. Dan of er ook automobilisten op andere wegen dan de A7 gefilmd gaan worden. Dat is nog niet bekend. De NOS zond gisteravond op Primetime het Prinsjesdag-debat uit met de leiders van de zes grootste partijen uit de Tweede Kamer. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben het debat gevolgd. Peter Kloosterhuis is hoofd evenementen van de NOS. Welkom. Dank. Dat debat is nog niet eerder op Primetime uitgezonden. Hè? Dat nee. was het nieuwste eraan. Ja. Wordt het ook eens het begin van een nieuwe traditie? Dat hopen we wel. Kijk, Het was natuurlijk wel zo dat we op Prinsjesdag altijd wel een debat uitzonden. Alleen was dat een onderdeel van de middaguitzending. En vaker in kleinere groepen volgens mij, als ik me dat goed herinner. Het laatste debat, het echte debat, dat was in 2011. Was ook met de zes grote partijen. Nou denk ik niet dat het de zeszelfde partijen waren. Maar ik weet niet nee, welke ja. partijen toen de zes grote waren. En toen vonden we dat zo'n interessant uh, en sprankelende debat. Dat we toen na afloop zeiden, zouden we dit ook niet in de avond moeten proberen te programmeren. Zodat er een bredere publiek nog kennis van kan nemen. Nou, vorig jaar was het een rare prinsjesdag... wegens de verkiezingen. Dus hebben we het dit jaar voor het eerst gedaan. Ja. En ja, de gedachte is maar wel... Kijkcijfers is het helemaal oké, okay, denk ik. 1,2 miljoen. Ja, uh, nou, ja, dat is uh, zeker zo. Als je bedenkt dat er op Nederland drie... Uh, andere NOS-programma's had, namelijk Champions League. En daar keken 1,4 miljoen mensen naar. Nou, dat zijn cijfers die je kunt vergelijken. En dan vind ik het interessant... dat een debat... Uh, 1, 2, dus nee. 55 minuten inhoudelijk debat over politiek. 1,2 miljoen mensen ja. uh, uh, houdt. En voetbal 1,4 miljoen. Was dat is vergelijkbaar. Ook, het debat was ook meer een wedstrijd, volgens mij, of niet? Uh, in een debat zit altijd een wedstrijd-element. Ja. Ja. Ja. Wat, wat, wat was de inhoudelijke beoordeling die jullie zelf uh, hadden? Want we hoorden al even mengelen over het door elkaar praten, dat het gewoon niet te volgen was? Ja, nou, dat, je kijkt altijd naar de. Je beoordeelt een debat langs een aantal maatstaven. En een van de maatstaven is bijvoorbeeld: is het verstaanbaar? Ik denk dat er nog twee fragmenten te vinden waren geweest. als dat mensen door elkaar heen praten. Maar ik vond het juist het debat waarin mensen ook al. elkaar lieten uitspreken. Uh, wat ik goed vind aan het resultaat van het debat. is dat er allerlei mensen een mening over hebben. En de reden om zo'n debat te doen is om mensen een mening te laten vormen. En of dat nou is over de vraag welke partijen bereid zijn om samen te werken met elkaar... na Prinsjesdag. Of over de vraag of politici in staat zijn om antwoord te geven... op de vragen van burgers die in de zaal zaten. Of het is het oordeel van mensen die ik ook hoorde... dat Buma het goed gedaan had. Dat maakt mij dan minder uit. Op het moment dat mensen een mening kunnen vormen... vind ik het debat al geslaagd. Okay. En als het dan nog gecombineerd wordt met... dat het er aardig uitzag het is in het een medium televisie waar we voor werken... goed verstaanbaar was, wat voor het debat ook interessant is. En als je dan kijkt dat er 1,2 miljoen om half negen inschakelden... en die 1,2 miljoen alle 55 niet hebben uitgekeken... dus constante lijn. Dan ben Dan zijn ik in het, het algemene zin wel tevreden... Ja. hoewel er bij altijd verbeteringen denkbaar zijn natuurlijk. Ja, ik vond het opvallend dat ik gisteravond laat... hoorde ik nog het NOS-nieuws hier op Radio 1. Wat over, je zegt, goed te verstaan. Dat zelfs de nieuwslezer van het Radio 1-nieuws... aanhaalde dat het debat af en toe moeilijk te verstaan was... vanwege de kacophonie. Ja. Het debat was fel en de partijen herhaalden vaak de bekende standpunten. Doordat de fractievoorzitters elkaar constant in de reden vielen... was het debat soms moeilijk te volgen. Opvallend dat de NOS dat zelf gaat melden. Dan, een andere toch? mening over een debat mag ook. Een andere mening, ja, ja. dat mag natuurlijk. Maar is het dan dat Ferry Mingelen de touwtjes niet goed genoeg in de handen had? Ik vond al goed in vorm. Ja, ik vond Ferry goed in vorm. Ik vond het me strak. En uh, pakte ze goed terug. liet het soms ook schaan. Jij ja, bedoelt ook, ook dat is natuurlijk een onderdeel van een debat. En ook dat is een manier om te laten zien hoe de heren met elkaar omgaan. Want het waren alleen maar heren. Uh, uh, dus dat is, je moet dat ook af en toe even laten gaan vind ik, om, om, daar, om te laten zien hoe dat gaat. En dan op tijd weer terugnemen. Dus, en dat deed hij op tijd? Nee, op ik tij vond het maar van. wel, ja. ja. Ik heb er geen problemen mee. Nog een tweet van Wouke van Schermburg. Die zat het debat uiteraard ook te kijken als oud-politiek commentator. Ze zegt, eigenlijk zit het publiek er voor Jan met de korte achternaam. Er wordt niet ingegaan op hun klachten. Nodig wordt er geen publiek meer uit. Wordt niks gedaan met hun inbreng, ook niet door de presentator. Terechte kritiek. Nou, ik vind het een heel interessant inzicht juist. Dat is juist heel grappig om te zien dat ze blijkbaar heel moeilijk in staat zijn... om mensen die met, vanuit hun dagelijkse praktijk... een meneer met een bouwonderneming, die vindt dat er geïnvesteerd moet worden... omdat hij zijn bouwonderneming kwijtraakt. Een meneer van 57, die vraagt... Ik wil graag werken. Hoe kunt u daarvoor zorgen dat politici in het debat moeilijk contact konden krijgen en moeilijk antwoord konden ja. geven op die vraag? Dan kun je ze zeggen: nodig ze niet meer uit. Ik kan het ook zeggen: Nou, blijkbaar is het voor politici heel moeilijk om concreet in te gaan. Dat is ook een inzicht. Maar je kunt dan ook zeggen: van, Dit was geen antwoord op de vraag. Dat hebben we ook gedaan. We zijn er gewoon meteen hebben... over hele brede beleidslijnen en Dat hebben we ook gedaan. we hebben de het debat halverwege onderbroken om te kijken wat mensen ervan vonden. En dan bleek inderdaad meestal dat zij niet te horen kregen wat ze wilden horen. Ja. Of dat die politici überhaupt geen aandacht hadden gegeven aan wat zij uh, uh, agendeerden. Maar ik vind dat zelf ook alweer een interessant inzicht, eerlijk gezegd. Okay. Je blijft nog even zitten, straks in het mediaform. Dan uh, praten we nog door Zeker. met Pieter Klein en Juri Albrecht over het uh, debat. Dan is hier de laatste vraag, de The Beatles, blokken. Het Media Archief. Vanavond gaat in het Filmmuseum in Amsterdam de film Dementie en Dan in première... van documentairemaker Irene van Ditshuizen. Het is de start van een grote dementiecampagne die duurt tot 29 september. Vara's ombudsman, een jonge Marcel van Dam... bracht in 1971 al het groeiende probleem van dementerende ouderen in kaart. Voor 1975 wordt de behoefte aan bedden voor dementenbejaarden geschat... tussen de 30.000 en 40.000... Beschikbaar zijn op dit moment niet meer dan 5.000 bedden. In feite verandert er dus de komende jaren niets aan de ellende. Hoe groot die ellende is ondervond Marcel van Dam in gesprek met dementerende ouderen. Zoals deze 82-jarige vrouw die de zorg voor haar dementerende man op zich heeft genomen. Maar ik kan hem geen minuut uit mijn oog verliezen. Hij zit altijd met geld te spelen, ik heb je het portefeuille. En dan vind ik zo'n beroerd gezicht. Altijd zit iemand met dat geld te knoeien. Dan de briefjes er weer uit. En dan er weer in en dan er weer, weer uit. Ik zeg meneer, ik ben alleen, ik ben een mens van 82 jaar. Ik zeg, moet ik nog met iemand beginnen? Hij gooit me zo tegen de kachel aan. Herkent hij. Hij, hij kent me wel, maar hij herkent me ook wel niet. En toen hoorde ik een grommel in die keuken. Ik denk, wat is daar nou aan de hand? Hè? Toen ging ik kijken, toen liep hij in de gang met mijn mantelen. Moest ik wel eerst even lachen hoor. En mijn mutsje op. Zit u nooit in angst? Maar ik, ik ben er niet angstig voor. Want als ik mijn grote mond opzet, dan, dan stijg je wel achteruit natuurlijk. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Jori Albrecht, journalist en directeur van Debatcentrum De Bali. En Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Na half dan gaan we het uitgebreid over Prinsjesdag hebben. Eerst even waar we het net in het Mediajournaal over hadden: het Openbaar Ministerie dat stagiaires journalistiek zoekt. voor verslaggeving van het werk van Justitie. Jorie Albrecht, zijn studenten journalistiek dan de aangewezen mensen daar? Nou, voor, die, voor de student is het natuurlijk een prachtige stage. Ja. Want je, je ziet iets wat je anders niet ziet. En je leert vast ook echt wel iets. En het zijn inderdaad onderwerpen, zei de voorrichter ook, waar het wel ergens over gaan. Maar hebben jullie hier nog ergens een tijdje dat ik even over mijn nek kan gaan. over deze actie zeg? Dit is toch. Dit is echt volksverlakkerij van de bovenste plank. Het is ook buitengewoon onverstandig van het OM, want waarom? reporters zijn heel iets anders dan voorlichters. Transparantie, voorlichting, fantastisch. Redacties uitnodigen van RTL of NOS, die hier aan tafel zitten om het te laten mee te lopen en te kijken, ook fantastisch. Um, maar waarom maar, zou het een RTL wel kunnen zijn, maar geen studentjournalistiek? Dit zijn, dit, dit zijn mensen in dienst daarvan, die uh, doen alsof ze reporter zijn, en fris en jong en uh, fruitig en, en, enzovoort. Dit is niks anders dan, noem ze gewoon spindokters, voorlichters, <lacht> en dan gaan ze journalistieke producten, ik wist niet eens dat ze bestonden. Ik bedoel, dat zijn artikelen. He, gaan ze op uh, de website zetten met leuke filmpjes erbij? Nou, dat is gewoon vernachalerij. Mooie journalistieke producties worden. Ja, vernachalerij heet dat. Pieter Klein? Nou... Je zit met een besmaakt lachje te luisteren. Nou ja, Jury zegt ongeveer wat ik ook wel vind. ik zie de andere kant ook. Uh, het mijn Ministerie heeft een geloofwaardigheidsprobleem. Heeft een imagoprobleem. Ik vind het goed als het OM de luiken opengooit. En in die context vind ik het prima als men zegt... Uh, laat me komen die jo uh, jonge journalisten. En ik gun het die jonge journalisten ook van harte. Uh, maar er zit natuurlijk regie op. Er zit natuurlijk regie op. En... Uh, en let op dat woord, want als de regie er zit. Kijk, wij, wij komen niet zo makkelijk naar binnen. Als wij het Openbaar Ministerie onwelgevallige vragen stellen. dan krijgen we geen antwoord. Dan worden we het bos ingestuurd en dan mogen we niet binnenkijken. Er zit een propaganda-element in dat me niet helemaal bevalt. En verder denk ik: nou jongens, alle succes en we gaan het kritisch volgen. Ja. To de loep. Moet je dan eigenlijk gewoon die journalisten genoeg credits geven.? Ook al zijn ze nog stagiaires of nu of zo. Het zijn jonge journalisten, hè? Het is, het wel het is lastig. Hebben? Ja, het is lastig Zoffelijk. voor een jonge journalist als je ergens binnenkomt. Uh, maar ja, ik zou zeggen, jongens, ga je gang en uh, meld je later bij RTL Nieuws en kijken of we er iets leuks mee kunnen doen. Nou, het is een prachtige ervaring, natuurlijk. Ik gun het ze van harte. Daar gaat het niet om. Opleiders ook goed. Ook, ook altijd goed. Um, ja, openheid is ook altijd goed. Maar dit is het oproepen van een smokescreen. screen. Namelijk, het, is, het is in zekere zin Orwelliaanse nieuwspeak. Reporters, nee dat zijn het niet. Het is het tegenovergestelde van een reporter. Het is een voorlichter die in opdracht van een organisatie doet alsof ze open zijn. En ik denk dat het ze ook nog eens een keer echt kan opbreken, want je zag met die kopschopperzaak hè, die toch heel bekend geworden is dat de rechter uiteindelijk strafvermindering eiste door de, door de manier waarop het OM omgegaan was met dat ja. materiaal. Maar dus nee, het nee, is niet dat een... ze overlopende zaken veel openheid gaan geven. Dus ja, het is ook nog eens een keer een, zeg maar, een aanpak... waar je, denk ik, uit rechtsstatelijk euh, opzicht, oogpunt... het is niet aan het OM om zijn eigen waakhond te zijn. Dat is aan de pers. Dat is aan, hè, aan, aan, aan RTL Nieuws. Maar een OM denkt echt wel na natuurlijk waar ze over laten schrijven. Ja, maar ik vind het niet goed over nagedacht zo te horen... als die voorlichter hoort met zijn fris en fruitig... dan denk ik, nou jongens, je zou dus flink, flink in je eigen voet kunnen zitten Dat is ook nog altijd een eindredacteur, hè? En Pieter Klein, die mensen zijn dus wel welkom. De, de oud-stagiaires TCT Misschien nou, hebben ze wel de goede ingang nou, bij het mij zijn ze niet besmet en ik ben zelf van de afdeling die vindt dat het altijd goed is om uh, aan de, uh, de binnenkamer van de macht, dus ook van het openbaar ministerie te bekijken. Ik vind het ook goed als er aandacht is voor overwegingen en problemen binnen het Openbaar Ministerie. Maar ik vrees dat juist voor die overwegingen en de problemen die er binnen het OM zijn en binnen de Rechtsstaat zijn, dat je daar relatief weinig over zult horen. En het is inderdaad waar. Het gaat in de context van voorlichting, PR en spin. Dus dat is wel mijn. We gaan het zien of jullie gelijk hebben. T.C.T. Misschien horen we er nog wat van. Na half 1, dan uh, hebben we het over Prinsjesdag in het Mediaforum. Dit is Radio 1. E. Eerst het laatste nieuws door Alpegens. Minister Dijsselbloem staat open voor aanpassingen in het pakket van 6 miljard euro aan extra bezuinigen. Maar hij heeft niet nog ergens een miljard liggen dat hij tevoorschijn kan toveren. Volgens hem geen wisselgeld. minister wil alternatieven serieus bekijken. Maar dan zal er op andere onderdelen meer of sneller moeten worden bezuinigd. Het Amerikaanse congres moet alsnog kiezen voor een strengere wapenwet. Dat heeft president Obama gezegd... naar aanleiding van het bloedbad in Washington van maandag... waarbij een man twaalf mensen doodschoot. Volgens de president is de controle van mensen die een vuurwapen kopen... niet streng genoeg. De schutter had onder meer psychische problemen. In het Vondelpark in Amsterdam is zaterdagnacht een man mishandeld... omdat hij homo is. Volgens de politie werd de man van 55 zeker tien keer... in zijn gezicht, handarm en rug gestoken. De Amsterdamse politie is nog op zoek naar de dader... En het televisieverslag van de NOS van Prinsjesdag heeft 40% meer kijkers getrokken dan vorig jaar. Gemiddeld bijna anderhalf miljoen. Belangrijkste verklaring voor de stijging is volgens kijkcijferdeskundigen het aantreden van de Nieuwe Koning. Maar ook het slechte weer speelde een rol. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Lunch. Verder met het Mediaforum met Pieter Klein... adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws en Juri Albrecht... journalist en directeur van debatcentrum De Bali. En Peter Kloosterhuis, hoofdevenementen van de NOS... is ook nog blijven zitten omdat we het natuurlijk over Prinsjesdag gaan hebben. We hoorden al even, het debat was goed bekeken. Gisteravond ook nog premier Rutte... die in zijn eentje bij Paul Witteman zat. Minister Nijssel, Dijsselbloem bij Nieuwsuur En dus dat het debat VVD, PVDA, PVV, SP, CDA en D66 die erbij waren. Juri Albrecht, zo'n beetje alles gevolgd? De hele nou, dag. Zoveel mogelijk, ja. ja. Wat erg mooi is, is dat je dat politiek 24 hebt. Hè. Dus je kan werken en je kan op je scherm toch ook kijken. En zo, dus ja, natuurlijk. Ja. Ja. En Pieter Klein neem ik aan ook, zeker beroepshalve. Al is jij natuurlijk al wel inhoudelijk ik heb zoveel ongeveer. Mogen wat er te melden ik heb, viel. Ja, ik, ik heb zoveel mogelijk gezien. Ja. Dan het debat. Jij hebt delen kunnen zien, Jori, want je moest gisteravond ook werken. Pieter ja. Klein, jij schreef er een, een nou, geïrriteerde blog, mag ik het zo noemen. Over? Ik heb me van mijn hart geen moordkraal gemaakt. Maar dat ging niet zozeer over het debat. Maar nee. we als, over de politici, hè? Het ging vooral over de politiek, ja. Goeie, goeie, goeie column. Vertel nog even in je eigen woorden hoe je het zelf hebt opgeschreven. Nou ja, ik, ik, ik merkte een soort aversie tegen, tegen de politiek... terwijl ik een hartstochtelijk liefhebber ben van de politiek... en het politieke debat. Uh, maar ik dacht uiteindelijk... Uh, de heren bewijzen zichzelf erg in dienst mee met dit debat. Uh, het ging... Ik vond het op zich leuk om naar te kijken. Alle complimenten voor de collega's van de NOS... want daar ging het me eventjes niet om... Um, maar zit Nederland hier nou op te wachten? En ik merkte, ik niet. Ik, hoorde, ik heb niet geturfd, maar ik hoorde zo vaak het woord eerlijke verhaal... dat ik me echt gruwelijk eigende aan uh, alle fragmenten van de waarheid... die uh, me werden voorgeschoteld. Door alle zesde verschillende... Door alle zesde verschillende partijen. En ik dacht, dit verhoudt zich ook nog eens buitengewoon slecht... tot uh, de opgave waar Nederland voor staat. Ik heb het advies van de Raad van State nog eens nagelezen... over hoe we er eigenlijk voor staan met Nederland financieel-economisch. En daardoor vond ik het een beetje een schetsvertoning. Hm. Peter, kan je daarop reageren? Dat is overigens Want geen je... kwalificatie over het debat. Nee, de nee, nee dat, dat onderscheid wil ik wel even maar maken. Maar natuurlijk en... al wel even over het inhoudelijke aspect... Nou, van dat hoe tevreden we vooral ben je al al gezegd. Ja. Uh, kijk, op het moment dat er een debat wordt gevoerd... en iemand heeft er dan een scherpe inhoudelijke mening over... zoals Pieter Klein, dan is het debat geslaagd in dat opzicht. Ja. Er is een inhoudelijk oordeel uh, van Pieter... Aan de, aan de hand, over de optreden van de politici. Blijkbaar heeft het debat... De contouren geschapen waarin, de waarin zij zich zo, zo konden profileren. Uh, dat Pieter Klein denkt: nou ja, dit is niet goed. Heb jij je daar ook aan geërgerd? Aan hoe ze zich daarin opstelden? N nee, ik heb me daar niet aan nee? geërgerd. Maar dat komt omdat, uh, euh, laten we zeggen, als, als eindredacteur. als je zo'n debat uh, begeleidt vanuit de wagen. ben je bezig met, met te zorgen dat het een goed debat wordt. Dus dan, laten we zeggen, het inhoudelijke oordeel thuis is een heel ander oordeel. dan dat je hebt op het moment dat je betrokken bent bij het maken van zo'n uitzending. Maar ik ben er blij om dat iemand een scherp inhoudelijk oordeel heeft. Na, naar aanleiding van het debat. Joeri? Heb delen gezien? Nou ja, ik, ik vond die column uh, van Pieter Klein vond ik erg goed. Namelijk dat we het langzaam toch gehad hebben... met de, de etalagepolitiek. Uh, uh, het beetje oppoetsen van, uh, van al lang uh, half roeste troep. Um, de half roeste dat, troep, daar noem je de Nou ja, de, de slogans van de verschillende uh, nee, de politici zelf. Oh. Niet, vind ik. Maar de slogans en hun, hun ideetjes... die ze daaromheen elkaar voor de voeten werpen. Ik vond het aan de andere kant heel erg goed dat de NOS die deed, op die avond, ze deed het vaak ook wel smiddags ook... helemaal omdat de politiek, om mij totaal duistere reden... besloten heeft om de algemene politieke beschouwingen... een week uit te stellen. Wat dus natuurlijk een bloody shame, Het is echt een bloody shame. Ze moeten zich gaan zitten schaam in een hoekje... Ja. en ik hoop echt dat met je. volgend eens. jaar ja. gewoon een debat in de ja. Kamer... Ja. die Kamer is van ons, daar hoort het debat. Ja. Maar, als, maar als de politiek... Hoewel dat, de NOS om, om, om, dat het debat gun, echt regelen, jongens, als Maar alsjeblieft. als de politiek uh, uh, niet meer weet... wat de opening van het politieke jaar is... namelijk de reden van het staatshoofd... om daarna de generaal te laten vergaderen... Over de belangrijke zaken die nu dan is dat van de politiek echt een bloody shame. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is goed dat de journalistiek, tenminste die avond, de dingen bespreekt waar het hele land Maar Kijk, we hebben, een, we hebben namelijk een ontzettend, een dagdurend toneelstuk. Met een gouden koets, met een koningshuis. En met een parade, met een optocht. Daar kijkt iedereen naar. Dus iedereen gaat kijken. De kijkseggens zijn hoog. Het is een hoogtijddag van de democratie. En dan moet je ook de inhoud bespreken. Die inhoud liet inderdaad te wensen over. Maar dat lag niet aan de NOS. Dat lag aan de heren politici. En um, op zich vind ik het dan gelukkig dat er tenminste nog een nationaal debat gevoerd is werd aan het eind, die inderdaad inhoudelijk heel wat over te klagen viel. Tom de Graaf twitterde eerste Kamerlid van D66, wij zijn definitief een mediacratie geworden. Ja, ja, maar dat, dat, dat flauwe geklets. sorry Tom de Graaf, begin je nou alweer. Ik, ik, ik hoor hem nu al jaren. Het gaat Politici die moeten zich daartegen te Die moeten een duidelijk verhaal vertellen. Maar wat doen ze? Ze zwichten. En ze vertellen niet, een uh, niet, het, nee, niet het hele verhaal. Maar hebben de algemene beschouwingen. Die zijn pas volgende week. Ja, en nu is het, het debat al gevoerd. Laat, laat, hij, en het dat, dat, laat hij dan zijn partij zeggen. En niet wijzen met een half vingertje naar de journalistiek. Laat hij in zijn partij zeggen. jongens, Dit doen we niet. Dit accepteren we niet. We gaan er in het parlement niet mee akkoord. We vinden het natuurlijk gewoon dat er gepraat moet worden. In het parlement. Het hoogste orgaan van het land. Over deze zaken. Die er wel te doen. We beleven een crisis die... Zijn weergaan niet heeft. Dus zullen we even opschieten in plaats van. Waarom was het? Omdat er anders gelekt werd voor de ja, stukken ja, of zoiets. Het Ik het die, algemene ja, beschouwingen, die algemene beschouwingen die worden gedaan later op dat de politici ze kunnen voorbereiden. Dat gebeurt vanuit de veronderstelling, die al 15 jaar gelogen strafd wordt, is namelijk dat die stukken geheim blijven. Dat lukt niet, want laten we zeggen: van die 15 keer heeft RTL dat 13 keer. Boven tafel weten te tillen voor die tijd. Ja. Dus er is voldoende tijd voor die politici om zich voor te bereiden. Ja, maar, dus dan zou je Peter, ook kunnen weet zeggen. Weet je wat het argument is? Ze durven het gewoon niet aan. Weet je waarom niet? Omdat ze niet willen zeggen: ja, uh, uh, sorry koning, uh, u moet die troonrede voorlezen, maar de rest is eigenlijk allemaal bekend. Dus er is een soort impliciete afspraak om het maar uh, in stand te houden. Om toch vooral te voorkomen dat er. nou ja, het gevoel van prinsjes dat daar afbreuk aan wordt gedaan. Terwijl ik denk: maak beslu neem besluiten, maak ze bekend en debatteer dan zo snel mogelijk. Dat, dat aan we niet meer genoeg het goede gevoel van de democratie hebben. Waar nee, het nee. Dan nee het, ge refereert? het gevoel van Prinsjesdag. Alsof uh, men is bang dat men uh, nou, de uitstraling van Prinsjesdag afbreuk doet. Ja. En dus de rol van de koning. Uh, oh, op, als... deze manier, op deze manier doen ze ja, afbreuk nee, ja, door het land nee, een ik, stukje ik vind te het maken. Apical, maar maar, ja, en, uh, uh, en, dat, en dat stukje heb ik niks op tegen, want het, het, het werkt. We, hè, we hebben dat ook nodig. Dat je zo nu naar symbolen kijkt. En met z'n allen denkt, oh ja, dit is ons land en daar gaat het staatshoofd goed, enzovoort. Ja, dat en daarna goed. graag de inhoud. Ja, dus kun je toch gewoon die troonreden doen. Ja. Maar de rest kun je gewoon Precies. daarvoor bekendmaken. En je kunt er gewoon de dag daarna of dezelfde dag... een fatsoenlijk debat ja. voeren in het parlement. Dus laat die politici, waaronder Tom de Graaf... Euh, nog eens nadenken en gewoon onderling afspreken. Nu, nu zometeen elkaar even bellen. Volgend jaar gaan we hebben het en en dan. weer. doen. En dan weer gaan we nee, op een klooster thuis. Want ik wil wel graag weer dat debat volgend jaar hebben. Toch? Ja, maar op, luister op zichzelf... Het, het, het, de televisie-debat kan in dit opzicht niet het primaat zijn. Het televisiedebat is een manier om een soort, dat is wat Jori Albrecht zegt... om te laten zien hoe de democratie omgaat op een belangrijke dag als Prinsjesdag. Als dat gebeurt, dan laten we een registratie van het Kamerdebat zien. Dat ja. kunnen we ook heel goed en dat doen we dan ook met alle liefde en plezier. En saaier. ook morgen maken we een mooie samenvatting voor de avond. <laughs> dat kan ook nog. Dus dat, is, dat kunnen we ook doen. Dan, worden, dan vliegen ze elkaar lang niet zo, zo heftig in de haar ja, als gisteravond. straven. Misschien is dat ze dan ik... dan toch eens een keer ook wat meer hun best daar in die zaal. Zou, ook nog kunnen? Ja. Zou dat het zijn? Ja. Hmm. Ik weet het niet. Is er nou een format te bedenken? Want je hebt zelf natuurlijk met debat op tweeën ook vaak genoeg... met politici die willen niet met de gewone mens. Dat is niet wel. in debat. Dat, dat willen ze wel. Dat vond ik, dat vond ik in de, uh, een mismatch van gisteren. Want wat, wat Peter net zegt... Uh, wat je van politici vraagt daar in feite die moeten op een paar borden tegelijk schaken. Ja. Die moeten nadenken over hoe ze overkomen in, uh, in de huiskamer. Uh, ze kunnen het zich niet veroorloven om op punten te verliezen... van hun tegenstanders in dat debat. En ondertussen vragen ze te communiceren met de normale mens... met het publiek. Dat is een bijna onmogelijke vraag. Het is bijna een onmenselijke vraag. Je moet keuze dus, maken. Je moet keuze maken. Dus ik zou zeggen, Rutte deed het laatst ook. Ja. Uh, hield de speech en daarna uh, behandelen die, die, die uit de zaal, uh, die lezing maar de, van Elsevier. Maar, ja, maar, maar, maar dat. Maar, maar, maar dat Peter, die politici niet. die hebben in een, laten we zeggen niet in dit debat, maar aan de, voor, aan de vooravond van, deze, van dit debat en voortdurend hebben ze het over, refereren zij aan de problemen waar gewone Nederlanders voor staan, aan de problemen waar bedrijven voor staan. Daar refereren ze voortdurend aan. Dan haal je mensen naar de studio, nou, ja. iemand die een bedrijf heeft. Zeker of iemand die wil is. Weet, weet je als je dan flink dan bent, ik, ik gun je het debat hartstikke en, leuk. En, en ik vond het ook leuk. Maar, maar zet dan Rutte er een uur neer. En doe het volgende week met Wilders. En doe het volgende week met Samson. En doe het de week daarna met Pechtold. Op primetime. Maar dat ga je niet doen. Want dat vind je niet spannend genoeg. Want na een tijdje denken, denk je, nou weet ik het wel. En het trekt onvoldoende kijkcijfers. Dat is namelijk wat er gaat gebeuren. Maar wat Pieter Klein bedoelt is, je kunt niet verwachten dat ze... En met elkaar, met de collega's, en met de gewone man tegelijkertijd in debat gaan. Ze hoefden niet, niet met de gewone man... of met mensen uit de samenleving in debat te gaan. Deze mensen gaven voorzetjes voor een, voor een debat... waar het voor een deel daarover had ja. kunnen gaan. En dat is, voor ze, dat is moeilijk voor ze... Omdat, om die twee dingen te combineren. Maar ze, kijk, da, dat zeg ik... ze hebben het zelf voortdurend over die onderwerpen... dus dan is het niet zo gek als je die onderwerpen naar hen toe brengt. In dit geval mensen. En wat maar dan Pieter moet je toch ook die interactie gaan krijgen één op een uh, gesprekken voeren. Dat kan ook een heel interessant format zijn. En dat zal uh, voor de NLVS ook heel, heel goed kunnen. Uh, uh, ja, waar het ja, om gaat... Ja, waar ga het, door, nee, ga maar, door Peter. Nee, dat waar gaan het... jullie namelijk nou niet doen. Nou Pieter, maar waar het om gaat is... Maar waarom scoort dat volgens jou nee, maar, maar, genoeg, mag, je even, mag je, ja, Waar, waar het om gaat is dan in dan dit geval... is weten. dat er naar aanleiding van plannen... een gedachtenwisseling plaatsvindt. De gedachtenwisseling waarvan jullie zeggen die had in de kamer moeten plaatsvinden. Die gedachtenwisseling die zou moeten leiden tot een aantal resultaten. En op het moment dat die gedachtenwisseling dus niet in die kamer is, dan organiseren wij een gedachtenwisseling. Dat is, en zo kan je ja, het een debat ja. noemen. Dat, dat, dat maakt mij niet zoveel uit. Oké, dan wil ik weten, je, waarom, de waarom denk is, jij, Pieter Klein, dat ze dat niet gaan doen? Dat de NOS dat niet het, zal doen? Nou, omdat het debat vindt op allerlei niveaus plaats. En als je uh, vragen van het publiek wil beantwoorden, dan moet je dat faciliteren. En uh, wat Peter zegt, een gedachtenwisseling. Dit is natuurlijk een debat. Wij hebben die debatten ook georganiseerd. Bijvoorbeeld in de Bali, het eerste debat. Dat was een politiek kooigevecht. Uh, dat was met reden. Daarna organiseerden we een ander debat, een karedebat. Dat was meer gericht op informatieoverdracht. en het pre preciezer, exacter blootleggen van tegenstellingen. om mensen in staat te stellen zich een mening erover te vormen. Dat is echt iets wezenlijk anders dan uh, uh, zeggen ja. En ondertussen moet je ook nog even reageren op de klacht Hoe van de willekeurige. Jullie Albrecht, als directeur van de en het is zeker zo dat het natuurlijk een onmenselijke prestatie is... om dat allemaal te doen. Je moet al die borden schakelen. Je moet heen, je met een soort circusartiest met al die bordjes in de lucht... met zo'n zo stokje eronder. Maar je, je maar aan de de andere andere kant, toch voor de gewone Aan man. de andere kant vind ik het toch... Ik ben er een beetje in two minds over. En, uh, want aan de andere kant is het zo dat die politici... echt eens een keer hun best moeten doen... om te vertalen voor de gewone kijker wat er gebeurt. Dat ze daar niet toe in staat zijn, is ook interessant. Dat er vragen gesteld worden als... Ik begrijp het niet, kunt u het nog eens zeggen... want het, die cijferbrei eh, gaat over mijn hoofd. Um, uh, uh, heren, politici, dames waren er niet bij... Uh, uh, uh, lieve mensen... Uh, dit is uw kiezersvolk. Uh, dit zijn de mensen die u vertegenwoordigt. Uh, denk er ook even aan. En uh, ja, het is moeilijk. Uh, je moet ook inderdaad de, de bloedhonden naast je van je lijf houden. Dan moet je ook scoren enzovoort. Het is ook geen makkelijk vak. En het gebrek aan empathie voor wat de burger op dit moment overkomt, en het goed en helder kunnen uitleggen, is wel een heel groot politiek probleem. Hoort iets ja, maar, ja, maar pik het op, Juri. Ja, dat doe het ik doe ik eigenlijk, probeer ik, daarvoor dat ben ik de de van de balie. Hij doet u de balie. En laat politici, laat, laten ze daar hun verhaal vertellen, en zaag ja. ze vervolgens, bij de enkel. Ja. over, zaag ze door, zaag ze door, en confronteer ze met dat gevoel. Ja, maar goed, dan nou was er een primetime moment, waar toch gewoon meer dan een miljoen mensen kijken, en dat zijn toch ook de mensen die we hopen die betrokken blijven bij die democratie, en dat daar mensen neergezet. Worden, die gewoon die vragen stellen die de kijker waarschijnlijk ook heeft. Vind ik eigenlijk, ja, als ik er wat langer over nadenk, hardop hier voor de radio. toch ook niet zo gek. Want um, uh, uh, wanneer moet het dan gebeuren? Het kijk, bij is... mij in de zaal in de balie graag, maar er kunnen 200 man in, snap je? Dan kijken geen anderhalf miljoen mensen. Ik snap. Dat zou je wel willen. Goed. Nou, ik wil nog even een heel klein RTL Boulevard momentje met jullie doornemen rondom Prinsjesdag. Uh, gisteren natuurlijk bijzonder, omdat koning Willem-Alexander het voor het eerst deed. De hoedjes werden uiteraard weer beoordeeld in de media. En we zagen ook menig echtgenoten en echtgenoten van de politici. Maar niet iedereen zat erop te wachten. CDA-leider Simon Buma die wilde bij RTL Boulevard namelijk niet samen met zijn vrouw op televisie verschijnen. Zeg met uw liefde erbij? Nou nee, die geloof niet. Je gaat gewoon doorlopen. Dat Kom is niet aan. gezellig. Ja, nee. Mijn <lacht> vrouw lief mocht dus gewoon even doorlopen. Gewoon een klassieke huwelijk, hè? Gewoon een man bepaalt. <lacht> <lacht> ja, maar als dat, als dat is wat blijft hangen. Jeetje, wat kan er misgaan als je vrouw even in beeld komt? Nou, ik geef het, het gewoon gelijk. Want? Nou, als je het zakelijk en privé wil scheiden, zou ik zeggen. Dan ja, het dan niet mee. Weten. Nou ja. Nee, want dan maak je dan het statement dat je er niet meeneemt. Dit is, een, maar dit is het een, toch niet over alles een mening te dit hebben? Dit is een ik staatsaangelegenheid ja, waar, ja, waar ja. je verwacht wordt met z'n tweeën te komen. Dus als je haar niet meeneemt. dan krijg je natuurlijk dat het uh, journalier wij met z'n allen gaan roepen. van. "Ho, gaat nee, het slecht waar met het de huwelijk, van huwelijk, van uh, En laten we je, je nou niet al te lang. Ik vind uh, ook dat. Kijk, het debakel Samson heeft toch wel duidelijk gemaakt. dat het verstandig is om je familie niet al te veel in beeld te halen. Wie herinnert zich nog uh, Wim Kok, die een gehandicapte zoon had, die we nooit in zijn lange politieke carrière ook maar ergens uh, hebben gezien of gehoord. Ik vind het heel goed van Buma dat hij zegt, nee hoor, praat maar met mij. Ik luister naar Peter Kloosterhuis, we zullen het niet uitgebreid over hebben. Lijkt me niet. Het zit erop in het mediaforum van vandaag. Dank jullie wel. <laughs> Peter Kloosterhuis met z'n drieën vandaag dus. Pieter Klein, dankjewel. En Jorje Albrecht. Ja, dankjewel. Ja.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 En nummer de dijk met Ik kan het niet alleen. Een uh, prachtig warm welkom krijgt uh, de quizkandidaat van vandaag. Henny Ardesh. Uh, Peter Kloosterhuis kwam al, Pieter Klein, jeugdheld. <laughs> ja. ja, dat zijn nog eens uh, de dat goede ontvangstieren. Hè? Ja. Als oud-profvoetballer, oud-keeper en nog steeds actief bij Twente. Klopt, ja. ik uh, doe als vrijwilliger nog uh, rondleidingen. En ik uh, ga naar scholen toe om de jeugd te motiveren dat ze dus uh, moeten blijven studeren. We moeten blijven studeren. Ook dacht u, gaat u zeggen sporten, maar studeren in dit geval. Naast het sporten blijven studeren. Want dat is het allerbelangrijkste. Want 80% van de jeugd in Einschede en Hengelo die willen full prof worden. Nou, dat is een onbegonnen missie. Een Kijk eens aan. Hier nu om de nationale nieuwsquiz te spelen. Nou, ik neem aan dat u er fanatiek in bent. Het Spelletje moet altijd gewonnen worden. U moet over de score van 48 punten heen. Dus uh, laten wij beginnen om de nieuwsfactor te gaan vaststellen. Succes. Den Haag is er klaar voor de extra. troon staat in de ridderzaal opgesteld. De nationale nieuwsquiz. Klompen uit Staphorst. Geen hoedje voor u, hè? Nee, dat hoort bij mannen niet, hè? Dat doen al die vrouwen. Oké, okay, nee. nou, succes. Stop. Ja, dank Nou, het is uh, ook voor het eerst sinds uh, 126 jaar maar liefst... dat een koning de troonrede voorleest. Ja, hoe zijn de verwachtingen? Uh, ja... Uh, er is al veel uh, uitgelekt. Uh, uh, leden van de Staten Generaal. Het zal toch heel wat schelen of hij nog voorleest of maximaal. Maar de inhoud, ja, de inhoud was natuurlijk verschrikkelijk... Dus een van de vele, vele dingen die gisteren werden besproken op Prinsjesdag... waren de accijnzen. De accijns op dranken en diesel wordt verhoogd. Maar het voornemen om de accijns op wat met 9 cent te verhogen... is uitgesteld tot 2015. Um, volgens mij is dat uh, op de... Nee, pas. Sorry. Doe een gok. Um, ik denk op... Uh... Nee, niet op, nee? Uh, niet op de benzine in ieder geval. Nee, het is de tabak. Tabak. Sigaretten ja, en ja. check. In dit geval. Ja, ik rook niet. Heel gezond. <laughs> Goed, de belasting op limonade gaat overigens wel met twee cent omhoog. Nou, dan nou gaat het op zo'n dag natuurlijk al lang niet meer alleen over de inhoud, maar ook om de kleding en de hoedjes. Marianne Thieme maakt elk jaar een statement van haar outfit. Welk dier had zij groot op de achterkant van haar kostuum staan? Ja, ik, dat heb ik niet kunnen zien, maar ze was in een jagerstenu... en volgens mij stonden er vos op of iets dergelijks. Heel goed, ja. En daarmee deed ze een oproep op een verbod op de jacht. Grote delen van het kroondomein het loo zijn afgesloten... zodat de Royals weer aan de jacht kunnen. En daar is die me erg op tegen. Voor vraag drie gaan wij naar een van met luisteren. De duurste speler ter wereld, namelijk Gareth Bale... zit doodleuk op de bank bij Real Madrid. Tja, ik zag gisteravond al een tweetje van... zetten die Spanjaarden eindelijk hun geld op de bank... en is het weer niet goed. <laughs> Dit mag u natuurlijk niet fout gaan hebben. De eerste dag van de Champions League zit erop. Duurste speler aller tijden, Gareth Bale, mocht lekker rustig beginnen op de bank. Wesley Sneijder moest wel flink aan de bak en kreeg een pak slaag van zijn oude club. Wat was de eindstand van die wedstrijd? Calatasaray tegen Real Madrid. Volgens mij was dat uh, 5 0 mm. 4-0. 1-6. Op 1-6. Oh, het, het verschil ja. wel, vijf doelpunten. Maar ja. in dit geval uh, 1-6 voor Real dus. Vanavond moet Ajax aan de slag. Ajax dus. Wie speelt er vanavond in de basis nadat hij een maand afwezig is geweest door een klaplong? Sim de Jong. Simp de Jong, dat is inderdaad goed. Zaterdag heeft hij wel de tweede helft gespeeld om de wedstrijd ajax volle. Maar vanavond staat hij dus weer in de basis. Vraag 5 is opnieuw een fragment. Ik wil van u weten wie er aan het woord is. Het is een breuk met een historie van uh, aanwezigheid van de mariniers hier in Rotterdam van 300 jaar. Dat Aan is alle uh, Abou eigenlijk Talib. een slecht besluit wat van tafel moet. Dat is de burgemeester door. van Rotterdam, Abu Talib. Ahmed Aboutalep, inderdaad goed geantwoord. Heeft ermee te maken dat defensie opnieuw hard getroffen wordt... door de kabinetsbezuinigingen. En burgemeester Aboutalep is het niet eens... met de sluiting van de Va Van Gent-kazerne. Die staat in Rotterdam. Goed, niet alleen de Van Gent-kazerne moet sluiten... ook de johan willem Frieso kazerne moet dicht. In welke gemeente staat die kazerne? Nou, daar heb ik toevallig zelf uh, anderhalf jaar... in militaire dienst gezeten, in ja, Assen. In Assen, inderdaad, ja. Maar goed, ook de gemeente Assen gaat zich niet neerleggen bij het besluit. Nee. De kazerne zou per 2017 moeten sluiten en dan zouden er 1400 banen verloren gaan. Nog één vraag te gaan. Daarmee kunt u vier punten verdienen. Wij zijn in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. En de vraag is dus, wie zoeken wij? Als u denkt te weten, zegt u stop en kunt u het goede antwoord geven. Komt-ie. 4. U krijgt de groeten. 3. Ik ga u een potje missen. Gelukkig kan ik me met Heel Holland Pakt nog steeds met eten bezighouden. Eén. Na 27 jaar zal ik nu echt geen reclame meer maken voor Hak. Hak maar of hoe heet ze? Onze vriendin um, De Blonde. Ja. <laughs> hoe heet ze nou? Ja, ja. meneer Ardes. <hums> Kom, cabaretieren was ze. Um, nee, ik ben haar naam even kwijt. Ah. Wat zonde. Martine Bel. Martine Bel, ja. ja ik zie er zo voor me. Hak. Ze, ze nam gisteren afscheid hè, ja. van, uh, van nou, ze haar sportjes. Het. Klopt. Na 77 jaar. Maar goed, ze is presentatrice nog bij uh, heel Holland bakt. Dat is toch doelgroep? U ja. bent de doelgroep wat dat betreft. Ja, we hadden de, de overheid 160 miljoen kunnen laten besparen gisteren. Maar goed. Maar dat is een heel zorgproject waar u mee, ja, mee bezig bent. Ja. Daar hebben we nu geen, uh, geen tijd voor om dat te bespreken. Maar goed, de Neil's factor staat op vier. En daar gaan we zo meteen uh, de tweede ronde mee spelen. Deze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 Vandaag luidt de stelling. Een verzorgingsstaat is een achterhaald idee. Wij praten erover met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we willen graag dat u reageert. SMS eens of oneens naar 7070. Bel op 0800-1101. Of stem via de site www.stand.nl. Als u twittert gebruik dan hashtag standpunt. Nou, dus we gaan heel snel de tweede ronde spelen. 90 seconden lang stel ik u zoveel mogelijk vragen. En u geeft zo snel mogelijk het antwoord als ik de zin heb uitgesproken. Succes! Dank u. De Nationale Nieuwswissel. De vuurwerkopslag in welke stad krijgt voorlopig geen vergunning om uit te breiden? Enschede. Is goed, twee leden van welke feministische protestgroep demonstreerden gisteren langs de route van de Gouden Koets? Pas. Femen. De president van welk land heeft zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten afgezegd... vanwege zorgen over spionagepraktijken? Brazilië. Is goed. In welk land is waarschijnlijk het lichaam gevonden van de stroper die vier mensen doodschoot? Oostenrijk. Is goed. In welk jaar zal de beroemde basiliek Sagrada Familia in Barcelona volgens de architect af zijn? 2026. Is goed. Gezinnen waren het afgelopen jaar 8,5 miljoen extra kwijt om wat voor hun kinderen te laten maken? Pas. Een paspoort. Hoe heette de Britse wetenschapper die gisteren zei toch voorstander te zijn van hulp bij zelfdoding? Pas. Stephen Hawking, welk voetbalstadion krijgt eind deze maand de Nederlandse primeur met doeklijnbewaking? Uh, Utrecht. Is goed, overwaard. Hoe heet de Engelse autojournalist die overweegt zich kandidaat te stellen voor het Britse Lagerhuis? Pas. Jer Jeremy Clarkson, in welk land ontstond gisteren oproer in de gevangenis? Venezuela. Is goed hoe heet de Nederlandse wielrenner. die twee weken met een gebroken been heeft rondgelopen en gefietst. Thomas Dekker. Is goed honderden Afrikaanse migranten zijn de grens van twee Spaanse enclaves. in welk land overgestoken? Marokko. Is goed hoe heet de muzikant. die dit jaar het startschot geeft voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Pas. Henny Vriente. Welke stad is er nog niet ingeslaagd. om nieuwe plekken te vinden voor de raamprostitutie? Utrecht. Is goed over welke schilder gaat Rutger Houwer een film maken. Pas. Vincent van Gogh. Met welke Britse zangeres hebben Nick en Simon een duet opgenomen voor een kerstalbum? Pas. Katie Mellua, de Nederlandse verdachte, in welke Belgische moordzaak is vrijgelaten? Uh, op die kasteel hier. De kasteelmoord. Is de kasteelmoord, dat. Ja. Hoeveel vragen zijn er goed? We nemen het snel door. Tien vragen had u goed. Vermenigvuldigen wij met vier. Heeft u net niet hoger dan de score van 48 punten, helaas. Maar het, het was mij een eer om u hier in de studio te hebben, meneer ja. nou. ja, Des. Graag. Fijne dag nog. Dank u wel Dank voor wel. het meedoen. Jo.